Moudschreurs met het NOS Journaal. ze eerder weten dat Abdeslam over een paar weken naar Frankrijk gaat. Volgens de premier kost de procedure even tijd. De terreurverdachte en een handlanger raakten gisteren bij een arrestatie in Molenbeek gewond. Vanmorgen werden ze van het ziekenhuis naar de federale gerechtelijke politie gebracht voor ondervraging. Abdeslam zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs afgelopen november. In heel Turkije zijn veiligheidstroepen uiterst waakzaam om nieuwe aanslagen te voorkomen. Vanochtend kwamen bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Istanbul zeker vijf mensen om het leven. 36 anderen raakten gewond. Volgens Turkije heeft een eerste onderzoek aangetoond dat de dader lid was van de Koerdische PKK of van een andere terreurgroep. De afgelopen tijd vielen bij aanslagen in de hoofdstad Ankara 60 doden. De verantwoordelijkheid werd toen opgeëist door een Koerdische militante organisatie. De opsporingsdienst Fiat heeft een man en een vrouw opgepakt... in een onderzoek naar de verduistering van ongeveer 8 miljoen euro. Ze zouden dat hebben gedaan bij een liefdadigheidsinstelling. NRC Handelsblad meldt dat het een van de voormannen... van de orthodox-christelijke geloofsgemeenschap Noorse Broeders is. De aanhouding van de 34-jarige man uit Apeldoorn... en zijn vriendin van 21 was begin deze maand.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 Het weer bewolkt, maar in het noorden ook af en toe zon. Het wordt een graad of zeven. Morgen bewolkt en misschien wat motregen bij ongeveer acht graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 doorlopen, maar doorlopen, 30 kilometer is niet zoveel hoor, Val best wel mee. <coughs> Voor alle lopers vandaag die de 30 van Sanford hebben gelopen of aan het lopen zijn, draaiden we deze van de Police en Walking on the Moon. Voelde dat zo, hè? alsof je op de maan loopt? Tegen de wind in wel. Tegen de wind in wel, zo is het. Het is even na drie uur, welkom terug bij Zalvert op zaterdag uur twee met daarin de volgende onderwerpen.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 zodat ik ga weer live over naar het centrum van Sanford naar verslaggever Koordrijer. Hij is aanwezig bij De 30 en uh, ja, eens even kijken hoe de mensen allemaal reageren die de tochten inmiddels uitgewandeld hebben. Hoor straks van Koordrijer, onze collega, maar eerst Uwander. Hier is hij met een Part-Time Lover.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 Nou, ik weet inmiddels er zijn 6677 inschrijvingen En zo. daarvan zijn er inmiddels al zo'n 4000 binnen. Oké, okay. dus we, we zijn over de helft. We zijn uh, ruim... ja, ruim <laughs> over. En het is, echt, het is echt wel leuk, mensen die blijven maar komen. Ik zag dit een, een heel team van de Libedon-veteranen. Die kwamen met man lopen in hun complete militaire uitrusting. en grote tas achterop. Pedro nou, is even het museum ingeweest, want er stond een kort uh, massage. Nou, ze hebben een van de zalen hebben ze ingericht als een uh, massagesalon uh, met zes tafels. als mensen last krijgen van hun spieren, dan kunnen ze daar een massage krijgen. Ja, dus ik, daarom uh, konden we je net niet bereiken. Wel nou begrijp ik hem. Ja, het was daar heel druk. Het <lacht> ja. zijn voornamelijk vrouwen die er op de tafel liggen. Maar het is wel een leuke sfeer.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 je kunt natuurlijk niet aan iemand zien uh, of hij uh, wel of niet betaald heeft. Maar ja, dat, dat is niet anders. Hè. Dat hadden we met een haring al dat is precies hetzelfde. Maar ook in die haringen dan. Uh, dan gedacht. Oké, okay, nou, en. en een, uh, ja? ja, nee, ga je gang, Cor. Uh, ja, verder heb ik toch uh, uh, gehoord dat de strandrace die uh, op het strand was met de fietsen. die had een omleiding, omdat er een hele sterke wind was vanaf zee. En uh, daardoor zaten allerlei kinderen aan afhaken. Dus Die hebben ze een stukje door de duinen geleid.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 Ja, is goed, uh, goed dat je over het uh, Rode Kruis uh, begint, want de 30 van Zalvoort en morgen ook de uh, ja, die uh, maken, maken heel veel gebruik van de vrijwilligers hier in Salvoort, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ik uh, zie dat mensen van ZFM uh, vrijwilliger zijn bij het uh, Rode Kruis. Dus wat dat betreft zitten vrijwilligers uh, toch wel in het bloed van, uh, van de mensen.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 Dank je wel. <laughs> Oké. Okay. Geniet ervan. Tot straks. Dat was kort draaien. Vanaf het centrum van Salford. Zo uh, bij, het, uh, bij het museum. Hè, bevindt hij zich op dit moment? Langzaam maar zeker richting Wouwen. Ja. Doet hij goed? Doet hij heel goed?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 Show Lean on me I win When you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 De Runners World Zandvoort Geen kilometer die hetzelfde is, telkens een verrassende ondergrond. Scherpe bochten op het heuvels, steeds nieuwe uitzichten. De Runners World Zandvoort staat vol met spannende elementen. En dat begint allemaal om kwart over elf. En de finish, het einde van de Runners World Zandvoort wordt rond de klok van vier uur verwacht. En daar kan u natuurlijk al gelijk weer genieten van live muziek.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 En de afdeling Duin en Bollenstreek, zoals dat officieel heet. En dat is zeg maar de afdeling die dan over het stukje gaat bij Langevelde Slag.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 een uh, mountainbike is het eigenlijk, hè, of het strand. Dan, uh, dan heb je toch wel met, uh, met andere zaken te maken. En in dit geval was het uh, vooral erg zwaar omdat het uh, ja, hoogwater was. Dus ze moesten echt flink door het uh, zand ploegen. Gevolg uh, waardoor je dus, uh, ja, mensen dus, uh, toch wel flink uitgeput uh, raakte.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 Maar we werken ook heel nauw samen met de Brigade op, uh, op het strand zelf. Uh, voor de wandeltocht naar de IJmuiden toe, stuk. Maar ook bijvoorbeeld voor, uh, voor de strandrace, want dan, uh, dan werkt uh, de Reningsbrigade er ook aan mee. Maar bijvoorbeeld ook uh, de KRM, uh, niet te vergeten, die daar ook een uh, hele actieve rol in uh, gespeeld heeft.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 Met louter platen voor kopen lukt het niet meer zo te zien. Adieu, afwienerschnitzel in de voeten en nog bij. We snel weer een pot biergues. maar nu moet je opzij. Opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelooflijke. voor Opzij, opzij, opzij. Want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Kom en springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen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 Opzij, opzij, opzij, Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelooflijke haast. Nou, het gaat opzij niet om uw snelheid hoor. Helemaal niet. niet. Haast te Gewoon lekker van hoor. We blan. hebben maar een paar minuten tijd. We moeten en we springen, vliegen, duiken, vallen opstaan. Van Herman van Veen, tezamen met vallen, de New Cool Collective. En opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, plaats. plaats. Ja,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 een aanrader. Zo is het uh, Albert-Jan. En ga voor die kaarten even langs Peter op de grote krochten. Hij zei het vanmorgen, er zijn nog uh, kaarten uh, voldoende beschikbaar. Dus meld je aan uh, bij Trom voor de kaarten voor uh, volgende week vrijdag. Op naar het nieuws en weer van 4 uur met Stroma E en Papa Ute.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 Ik moet mille fois que j'ai ik mes doigts ik moet zeggen, ik papa, zeggen, ik papa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 Fais moi mes fractures chèque comptez mes doigts va pas pas va pas